Middernacht, het begin van zaterdag 22 januari. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Volgens Oekraïnse media heeft president Yanukovych de hoofdstad Kiev verlaten. Hij zou onderweg zijn naar Tcharkov, de tweede stad van het land... in gezelschap van drie vertrouwelingen. In Tcharkov wonen veel aanhangers van de president. Morgen wordt er een politiek congres gehouden van de partij van Janukovic. Radicale demonstranten in de hoofdstad Kiev willen dat de president... voor morgenochtend aftreedt.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 De NS zegt dat dit weekend rond, al, rond Den Haag alle treinen weer normaal zullen rijden. Afgelopen dagen zijn wissels vervangen. Na het weekend gaan de werkzaamheden weer verder. Het weer een enkele bui en landinwaarts brede opklaringen. Daar komt het af tot 2 graden met aan de grond kans op vorst. Morgenochtend nog wat buien, maar morgenmiddag schijnt de zon geregeld. En dan wordt het 10 graden. Zondag en maandag blijft het droog, zonnige periode dan. En de temperatuur loopt nog iets op en haalt plaatselijk de 12 graden. Dit was het internationaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. nacht. Zometeen na Bonita Eveniel kunt u luisteren naar de VPRO met het programma Nooit meer slapen. Na 1 uur krijgt u een verhaal van Gustav Peek. Die schreef deze week elke dag voor ons een, een verhaal op basis van de actualiteit. Een fictieve dagboekpagina van iemand in het nieuws. En we gaan naar Groningen, want een behoudende rechtse boer op het platteland al daar... die wist in de jaren zeventig het linksharige... links langharige linkse tuigen in zijn hart te sluiten. En dat verhaal wordt verteld op een tentoonstelling Boer en Beat... in het Museum van Veendam. En we gaan het ook hebben over Francis Bacon... want het meesterwerk van hem is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En het eerste uur is de gast Maria Kraakman, actrice. Hartelijk welkom. Dankjewel, dankjewel. Nu nog uh, veelal te zien bij Oostpol. Binnenkort bij de toneelschuur in Haarlem... met een versie van uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. Heel veel dingen gedaan, ook uh, film, uh, tv-producties... Nou, te veel om op te noemen gaan we het allemaal ja. straks over hebben. En nu ga je naar uh, toneelgroep Amsterdam. Dat is het, uh, het nieuws. Ja, over anderhalf jaar pas hoor. Over, dus uh, ja. het en, is een uh, beetje vroeg nieuws. Dat heeft te maken uh. met het the theaterseizoen waarschijnlijk. Dat het uh, ja, zo vroeg ik, bekend wordt gemaakt. Ja, het was al een beetje aan het lekken. Dus volgens mij dachten we toen van... laten we het maar gewoon even officieel aankondigen. Maar uh, ik heb nog tot en met... Uh, augustus 2015 ben ik gewoon nog aan het werk bij andere gezelschappen. Bij de Warme Winkel en bij Oostpol. Dus ik kon dan pas. Dus dan wel wel leuk dat, dat de overstap van een, van een acteur naar een ander theatergezelschap... nu.nl haalt en, ja. uh, en de Telegraaf.nl. Een soort transfer is het eigenlijk. Hè? Ja, een beetje alsof de voetbalwereld ja. uh, naar het toneel zich heeft ja. vertaald. Is dat eigenlijk ook een beetje zo? Is het een soort transfer? Het wegkopen van een ster? Nee, want ik, ik was eigenlijk al freelance. Dus uh, ik, ik was al niet meer verbonden aan een, aan een gezelschap. Dus ik was eigenlijk al transfervrij. Ja. Dus uh, ik, ik liep gewoon in het wild rond. En, en, toen, en hè, ze hebben je gevangen? Ja. En nu gaat het beginnen. Ja. Nu nog druk aan het oefenen voor Who's Afraid of Virginia Woolf. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is te zien bij toneelschuur Haarlem samen met Oostpol. Bekend yes. stuk. Ontzettend veel over te vertellen. We gaan het ook mm. hebben over de rest van je, van je werk. Dat allemaal straks in Nooit meer slapen. We zijn te volgen op Twitter. At VPRO Of via de mail nooit meer Maar we beginnen met aflevering 7 van Bonita Avenue. Het hoorspel naar de gelijknamige roman van... Peter Buwalda. Ik wens jullie daarbij heel veel plezier. Het is vijf over twaalf. De hoogste tijd voor het hoorspel uur. Elke vrijdagavond op Radio 1. Hi, welcome. Wat er vooraf ging. Zien. Lieverd, wat is er? Je kijkt alsof je een spook ziet. En Linda. Linda loves lace. Ik kom jou vertellen dat je zo vrij is. Een explosie in een vuurwerkopslag midden in een woonwijk in Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Uh, geef me je telefoon even, ik bel mama. Ik wil Jody nu gewoon hier op de boerderij hebben, punt uit. Je zoon zit vast voor moord. Is dat echt waar, Sim? Sim? Mm. Wilbert heeft gebeld. Ik mag nog steeds mijn huis niet in. Boudewijnstol. Stol. Boudewijn vertelt net dat hij een collega is van Etienne bij McKinsey. <laughs> Aaron, doe niet zo ongelooflijk kinderachtig. De NTR presenteert Bonita Avenue. Van Peter Buwalda. Bewerking, Eva Gouda en Koen Karis. Mensen zijn van nature bang. Angst is de sterkste emotie die we kennen. De meest instinctieve. Het helpt ons te overleven... Toch zorgt angst ervoor dat we ons in de vreemdste bochten brengen. Het leidt ons in de meest doodlopende situaties als een fuik. Aflevering 7. Meet Linda. This lovely lovely brunette is from the Midwest. <lacht> Het is niet eens herkenning. Het is op alle fronten meer. Het is... Het is identificatie, Joni, lieverd. Oh, ik word gek. Ik zie het gewoon niet meer. Twee gezichten schuiven over elkaar heen en het klikt. Niet Linda. Het klikt. Ze passen. Ze lijken gelijk, maar... Zij is een brunet, jij niet. Zij draagt haar haren omhoog. Kan je een pruik überhaupt opsteken? Haar ogen zijn blauw, die jouwe bruin. Wat maakt een gezicht een gezicht? Gaat het überhaupt over oogkleur? Of, of gaat het meer over verhoudingen, hoeken, afstanden, vormen? Die ene opgetrokken wenkbrauw? Ik weet het niet, Joni. Ik zie het niet meer. This lovely, lovely brunette is from the Midwest. So why didn't you come say hi? Ik kan niet meer met je praten. Ik kan niet eens naar je kijken. Ik wil dit met iemand delen, Johnny. Het uitspreken. Zodat ik het mezelf hoor zeggen en hoor hoe belachelijk het klinkt... en dan weet dat het niet waar is. Maar bij wie kan ik hiermee aankomen? Ik zal deze brief nooit versturen. Ik wou dat ik Janice op kon bellen. Dat zij langskwam. Dat ik haar de site liet zien en dat ze me dan gewoon vertelde... wat dit verdomme allemaal betekent. Wat het betekent als je het niet bent en wat het betekent als je het wel bent. Zij zou het weten. Zij zou doorvragen. Je weet hoe je zusje is. Oh, oh. Buño gaat demareren. Werden? Johnny Buño op de valreep. Dat zal je zien, echt. Mm -hmm. Ja, daar gaat-ie. Wow. Echt goed, spannende wedstrijd, zeg. Mm -hmm. Ik ben echt benieuwd wat er nog gaat gebeuren in die slotfase. Mm Hé, -hmm. hey, hallo. Thierrys, wat doe je nou? Zeg, pap, waarom ben je toen eigenlijk met die Margriet getrouwd? Pardon? Waarom ben jij toen eigenlijk met die Margriet getrouwd? Waar komt dit opeens vandaan? Als je over haar vertelt, dan is het niets dan ellende. Of was het niet dan ellende? Dus ik vraag me af waarom je toen eigenlijk met die Margriet getrouwd bent. Dat is toch geen gekke vraag? Nee, natuurlijk niet, lieverd. Maar het is niet zo makkelijk. Waarom niet? Het was een ingewikkelde situatie. Waarom? Om, omdat... Wat zag je überhaupt in haar, papa? Ah, zeg, hallo, jonge dame. Nou, wat zag je in haar? Valm is niet zo aan. Ik was verdomme 24, wist ik veel. Maar toch zag je iets in haar. Ik ben zo'n beetje uitgehuwelijkd. Daar komt het eigenlijk op neer. Uitgehuwelijkt door mijn schoonzus. Geef een ander maar de schuld, papa. Niks schuld. Het was zo. Je schoonzus die je uithuwelijkt? Ik luister. Oké. Okay. Ik was net voor een half jaar naar Japan... toen mijn vader onverwacht stierf. Mm -hmm. Tijdens het ophangen van een lamp, Janice. Stort je opa... Nou ja, mijn vader dus, van een bijzettafel. Hartstilstand. Een forse ampère het ik hoorde het pas veel later. En na dat half jaar kom ik dus terug in Delft. Begrafenis gemist natuurlijk. Van je eigen vader? Ja, ja, de begrafenis van mijn vader gemist. Maar ondertussen heeft die familie van me het huis geconfiskeerd. Mijn ouderlijk huis. Mijn broer Freek en, en, en zijn vrouw Mieke... die zitten daar in die nauwelijks afgekoelde woonkamer... een beetje te doen alsof zij mijn ouders zijn. Mm -hmm. En die Mieke en ik... we verdragen elkaar niet. Oh, echt niet. Altijd zeuren. Je doucht te langs team en te vaak. Eén keer per week is meer dan zat. Als ik weer eens doorweekt van de training terugkwam. En mijn judopakken, die, die moest ik uh, voortaan maar naar de wasserette brengen. Ja toch, Freek? En ja toch, Freek knikte. Op zaterdagavond schopte ze me zo'n beetje de straat op. Delft verkennen jij. Hup, de cafés in. Wil je geen verkering dan? Nou, ik wilde geen verkering dan. Maar om er vanaf te zijn, vertelde ik ze over een leuk meisje dat ik kende. Het zusje van Menno Wijn, met wie ik toen trainde. Magriet Wijn. Magriet Wijn. Ja. Ik dacht, dan ben ik er vanaf. Maar ik kom die vrijdag daarna thuis, ik kreeg de schrik van mijn leven. Daar zit ze, in de leunstoel van mijn pa. Magriet Wijn, alsof er niks aan de hand is. Op uitnodiging van tante Mieke. Nou, ze had haar best gedaan om er leuk uit te zien, dat zag je wel. Ze zag er anders uit dan anders. En, en dan anderen. Mooi? Ja, ja zeker, ja. Diepgrijze ogen, een beetje troebel. En van dat ravenzwarte haar, opgestoken, zoals de zangeres van de Supremes. En... Wie? Die muziekkennis van kinderen. Geloof me, dat was mooi. Ik vond het natuurlijk een rotstreek van, van Mieke, maar het werkte wel. Er kwam schot in de zaak. We praten uren die avond. Zij lachten om mijn grapjes. En na drie maanden trouwden we. Jeetje. Drie maanden die gevuld zijn met zenuwslopende ontmoetingen met haar familie. Gehaast alles regelen. En pijnlijke afspraakjes waarbij we allebei heel hard ons best doen... om ontspannen met elkaar te kletsen. Geen tijd om na te denken. Betrouwen. En komen er dan pas achter met wie eigenlijk. Dag, meneer Sigirius. Dag, mevrouw Sigirius. Mm, nou ben ik van jou. Ja, nou moet je voor me zorgen. <laughs> <Ja>. mm. Mm. <laughs> Wat is dat? Wat? Heb jij een tatoeage? Oh, ja. Dat wist ik niet. Is dat uh, Chinees of wat? Japans. Niet verteld? <laughs> uh, ik heb ze naar nou een toernooi laten zetten in, in, in Marseille. Volgens je broer betekent ze judo. Oh, jong jongheiders. <laughs> <laughs> oh. Ga je nou oh. altijd voor me zorgen? Nou oh, ja, natuurlijk. Ja, mm. oh. Hmm. Even Zal ik even helpen huh? Die haakjes Kijk, je hm. moet ze naar elkaar toe duwen Oh, <laughs> oh, oh. <laughs> Sukkel <laughs> Met je tatoeage Ja uh. hmm. Janice, hm. raad eens, we komen er al snel achter dat we totaal niet bij elkaar passen. Margriet blijkt hemeltergend lui. Kom ik om één uur middags thuis, thuis van mijn werk, ligt zij nog in bed. In die eerste twee jaar van ons huwelijk doet ze niets anders dan drinken en slapen. En liegen. Pff, ze loog over alles. Dat hele huwelijk sloeg gewoon nergens op. Wat eten we? Margriet? Zeg het eens. Uh, ik kwam mevrouw Ter Heuvel tegen. Oh? Je weet wel, van de naaischool. Ja, natuurlijk weet ik dat. Bij wie jij naailes hebt? Ja, ze heeft me afgelopen dinsdag nog de dubbele achterwaartse steek geleerd. Oh ja, de dubbele achterwaartse steek? Ja. Afgelopen dinsdag nog? Ja. Nou, dat is wel heel vreemd, want zelf heeft ze je al een jaar niet gezien... Sterker nog, ze wist me te vertellen dat je maar twee keer bent geweest. Ik denk dat ze zich vergist, hoor. Dat ze denkt dat je bij iemand anders hoort. Ik ben er elke dinsdag en donderdag. Hoe kom ik anders dan die zelfgemaakte kleren? Ja, vertel mij dat eens. Die heb ik gemaakt. Helemaal zelf. Van stof van de lapjesmarkt op de Begijnhof. Altijd met stof die in de aanbieding was. Ik weet dat je niet zoveel verdient. Nee, nee, inderdaad. En, en wat ik verdien, maak jij op aan peperdure nieuwe kleding. Ik weet niet waar je het over hebt, Sim. Hou op. Margriet, hou op. Ja, nou. Ik uh, vond het gewoon niet zo leuk. Maar dat had je toch gewoon kunnen zeggen? Ik wilde je niet teleurstellen. Maar, maar al die kleren, Margriet. Van mijn geld. Lesgeld. Het zijn toch mooie kleren? Maar we kunnen ze niet betalen. Ja, nou, het spijt me. En al die verhalen dan over al die vrouwen. Jij vertelt altijd zoveel over Marlies en, en Hanneke en Wieberke... Of, of Wiebeke, of weet ik veel hoe ze allemaal heeten... als je die niet van de naaischool kent. Waarvan dan wel? Zeg, Margriet. Ken je ze überhaupt wel, Margriet? Of heb je ze verzonnen? Heb je dat echt allemaal verzonnen? Al die verhalen? Anders zou je er toch achterkomen? Oh, mijn hemel, Margriet. Het was gewoon niks voor mij. Je moet toch een baan hebben? Jij verdient straks toch genoeg met judo? Je kunt toch niet de hele dag thuis op de bank zitten? Ik vind het prima om de hele dag thuis op de bank te zitten. Maar dat, dat is toch... Dat, dat is... Wil je dan in ieder geval beloven dat je niet meer tegen me ligt? Oké? Okay? Wij zijn getrouwd. Ja. Alweer een jaar. Beloof je dat? Ja, hè? Maar waarom dan Wilbert? Waarom dan een kind, papa? Wat is dit? Een hoor? Waarom dan in hemelsnaam een kind bij die vrouw? Bij dat meisje. Ja, uh... Dat snap ik niet. Het leek toen een logische keuze. Alle redenen die ik had om geen kind te maken... om te verdwijnen, om haar achter te laten. Om... Ik zette ze onder elkaar als een som. Ik telde alle tegens op en onder de zwarte streep stond... tot mijn verbazing, maak haar zwanger. Dat snap ik niet. Ik nu ook niet meer. Maar ik was jong. Ik wist niet hoe. Ik... ik dacht dat dat nou eenmaal was wat je hoorde te doen. Vond je het erg toen ze doodging? Jezus, lieverd. Natuurlijk vond ik dat erg. Ja, ik vond het verschrikkelijk... Voor Wilbert ook. En voor jezelf? Ik had gewild dat het allemaal anders was gelopen. Dat is niet wat ik vroeg. Ik kan niet beter uitleggen. Je weet hoe Janice toen was, Joni. Hoe ze nog steeds is. Lieverd, weet je nog toen we in Amerika woonden? Op Bonita Avenue? Toen ik op Berkeley les gaf? Zie je het voor je? De lichtbruine gordijnen met oranje bollen... die mama gemaakt had? De houten veranda waar je een gezicht in kon zien... als je je hoofd schuin hield? Altijd overal kinderen? Die kleine Amerikaanse opdondertjes? Je struikelde er zo wat over die koters... omdat ze allemaal wisten... bij Joni en Janice thuis mag alles. De zachte houten klap van de deur. Als ik s'avonds thuis kwam, kapot van een dag werken op de universiteit. Ik wilde niets liever dan mijn meisjes zien. Weet je het nog? Toen we een echt gezin waren. Met z'n vieren. Zonder dat we verstoord werden door... Nou ja. Ik dacht toen dat het alleen maar beter zou kunnen worden. Maar nu vraag ik het me af. Of dat niet de mooiste tijd was. Of het niet altijd, allemaal, alleen maar minder wordt. Godverdomme, Joni. Veel of weinig, Janice. Uh, een beetje, dank je, man. Ik heb waarschijnlijk een stageplek. Echt? Johnny, wat goed. Waar? In Amsterdam, pap. Oh. Boudewijn belde vanmiddag. en vroeg of ik mijn afstudeerstage bij hem wil lopen. Amsterdam? ja. Ik, ik dacht dat jij per se een buitenlandse stage wilde. Waar, waarom zou je in Amsterdam op zo'n kantoor gaan zitten? Het boterde niet zo goed tussen Aaron en Boudewijn op het huwelijk van het hm? Het boterde prima. Oh, nee. Ik ken die Boudewijn een beetje. Ze is een amabele kerel, bijzonder goed in wat hij doet. Het lijkt me heel leerzaam voor je, Joan. Mij ook, natuurlijk. Maar het gaat me erom dat Joni voor zoiets haar buitenlandavontuur niet moet opofferen. Hallo, zeg. Die is lekker. Toen ik jou vertelde dat ik een paar maanden naar Amerika wilde, moest je bijna huilen. Lekkere kroketjes, man. Goed gelukt, hè, Dennis? Zei, over die stol heb ik nog een aardig verhaal. Hij heeft me toen na de servergadering een lift gegeven naar Utrecht Centraal. Dat was een opmerkelijk ritje, hoor. Ik kan er nog kwaad over maken. Mm, wat voor auto had hij? Um, Serieus, Johnny? Wat? Nou, Zo'n sportding, een BMW, geloof ik. Nou, we reden even buiten Den Haag over de A12. Toen we uitermate gevaarlijk werden ingehaald door een golfje. Een stol moest echt vol op de rem gaan staan. De klaksoneerde meerdere malen. Maar dat laatste was blijkbaar niet gewenst. Die golf hield in. Tot die naast ons reed. Een geblondeerde vrouw draait haar raampje naar beneden, wurmt zich tot haar middel naar buiten en gooit een puntzak friet met mayo tegen de voorruit van Stols auto. Dat geloof je toch niet? Achterlijke rand staat ze. En toen, erachteraan? Die bode lijkt me wel een keren voor een wilde achtervolging. <lacht> bo? Boudewijn? Ik mag hem Bo noemen. Gaat <lacht> <lacht> het, Aaron? Mm. Neem anders even een slokje. Stel je niet zo aan, Aaron. Maar goed, ik, ik zeg tegen die stol, dit soort gaaijes moeten ze toch meteen achter slot en grendel gooien. Nou, dan weet ik ook nog wel een goed verhaal. Ah, soos. Toen ik uh, Nederlands studeerde, zat ik in het weekend een tijdje op de taxi in Venlo. Jij bent taxichauffeur geweest? Kort. Een jaartje. Dat heb je nooit verteld. Goed. Ik reed op een zaterdagmiddag op de Tweebaansweg naar Tegelen... Vlak voor de afslag naar het ziekenhuis werd ik bijna aangereden... door een rode Ford Escort met zwarte spoilers. Mm -hmm. Hij wisselde vlak voor het stoplicht voor mij van baan. Dus ik toeterde, ik stak mijn vuist op. Jouw broer was toch taxichauffeur? Ook? Ja, en toen... Janice, kun jij mij even de bloemkool aangeven? Alsjeblieft. Ik zie hoe een vent van een jaar of dertig uitstapt. Gewoon midden op de weg. Hij gooit zijn peuk weg, loopt naar mij toe... Hij houdt zijn hoofd achterover zijn kin naar voren. Vet, oliezwart haar, suwerde en Een glimmend rode trainingsbroek, kappa. Mm -hmm. We kunnen ons er iets bij voorstellen. Die vent liep op zwarte klompen met witte sokken erin. Zo gaan venloze kampers op pad. Ik wist meteen dat dit een hele vervelende jongen was. Als het echt tuig is, zie je meteen. Nou, het was lekker weer, dus mijn raam stond open... Ik wilde het dichtdraaien, maar net voordat het raam dicht is... slaat die kerel zijn vinger om de rand. Hij kijkt me aan en schreeuwt... Wat dan? Wat dan? En dan trekt hij het raam in één ruk omlaag. Ik hoor hoe het motortje knapt. Hij trekt zijn bovenlichaam in de auto en grijpt me bij mijn bedrijfsdas. Wat een engert. Engert? Hoezo? Is er niks gebeurd? Pa, doe niet zo stoer. Nou, nu ramt hij me keihard op mijn bek, denk ik. Ik zag mezelf al naar de poli strompelen, maar hij slaat niet. Hij schreeuwt iets tamelijk grofs en doet zich met zijn vuist af tegen mijn strottenhoofd. Wat schreeuwt hij? niet? Ik wil het geloof ik niet weten. Nou Zeg het toch maar. Eerst spuugt hij naar me. Op mijn oor. En dan schreeuwt hij... Kalle klit! Tjuh. Snoeihard. Nou, dat bedoel ik dus. Daarna laat hij mijn stropdas los, loopt naar zijn auto, stapt in... en rijdt de parkeerplaats van het ziekenhuis op. Achter mij toeteren de auto's en ik word razend. Woest. Dus ik parkeer mijn bus vlak naast de escort en loop het ziekenhuis binnen. Dus jij loopt dat stuk tuig achterna. Dat is goed, zeg. Dom, bedoel je. Niet waar, bedoel je. Daar staat hij, Op zijn klompjes met zijn anabole rug naar me toe. Hij schuifelt langs de zelfbedieningsvitrines van het restaurant. Op zijn dienblad staan twee flessen Heineken en een bord met drie sociëse broodjes. Ik klop hem op de rug en hij draait zijn kop naar me toe. U heeft zojuist mijn autoraam kapot gemaakt. Hoe gaan we dat oplossen? En hij kijkt me verbaasd aan. Je vergist je, zegt hij. Ken jou niet? Kom net met mijn zieke moedertje vandaan. Ja, Zou die echt zieke moedertje? Ja. was je niet bang? Je had ook gewoon naar je werk kunnen gaan en, en de verzekering kunnen bellen. Ja, hij had ook kunnen gaan zitten huilen in zijn busje. Er ja. zijn ook mensen die ingrijpen als dat nodig is. Kan dit niet ophouden? Nou, een beetje bang was ik wel, hoor, Janice. Toch zei ik tegen die kamper: Jawel, u heeft net buiten het raam van mijn taxi gesloopt. Lul niet. ik ben hier rustig een hapje aan het eten. Alles steeds in vuig plat, Venloos. Ik buig me naar hem toe en ik zeg in zijn oor... Jij gaat dokken. Hm? Ja, het was tijd om te tutoieren. Nou, en toen ontplofte die. Weet je wel tegen wie je dat kan, Het was meteen doodstil in die hal. Ik ben Manus Pitten. Nou, dat zei me wel wat. Pitten is een beruchte familie in Venlo... Een losgeslagen klem waarvan de helft op water en brood zit. Losse handjes, drugs, prostitutie. Ja, we weten precies wat je bedoelt. Spreek voor jezelf. Ook Joni weet precies wat je bedoelt. Gaies herken je meteen. Ik in ieder geval wel hoor. Waar ik ook ben. Vroeger al. Ik zag het meteen. Zelfs als zo'n kerel poedelnaakt voor me staat, zie ik het. Jij? Ik heb nog nooit bloot Gaies gezien, geloof ik. Ik wel. Bijna een jaar lang, elke dag. Zien. Si. Stel je die pitten eens voor, nou, zie je het dan? Ja, ik denk het wel. Het zit hem, denk ik, in de manier van kijken. Dom en agressief tegelijk. Nee? nee, slim en dom. Kan dat? Hoe je uit je ogen kijkt is ook een kwestie van opvoeding. Toch, Aaron? Mm. Zover zijn we een eeuw na Lombrozo wel. Ja. Het ligt aan de mengverhouding. Daar gaat het om. Nature en nurture. Je kunt een geboren schurk best bijsturen. Nou, jij niet in elk geval. Aaron... Vertel jij, Johnny, zo precies mogelijk wat er is gebeurd. Ik wil dat jij ons vertelt hoe jij dat stuk ellende zijn vet hebt gegeven. Ik hoef het niet te horen. Maar ik wel. Door. Hij, hij staat daar dus met zijn dienblad. Knalrode kop, tanden ontbloot als, als een beest. Ik pak een lauw sausijzenbroodje van zijn bord. En jij je zet je tanden erin? Ja. <lacht> <Die> vredesnaam, zien. <lacht> Pap, doe normaal. <lacht> Sien, hou je op. <laughs> vertel ze dan ook de waarheid, voor Tomme. Nou, Welke waarheid? Man, doe toch niet zo onnozel Mam, pap Goed, dan vertel ik het Joni, Janice, schrik niet, ik moet jullie wat vertellen Wilbert heeft gebeld Onze eigen manesbitten Speciaal voor jullie, om te vragen of jullie de ramp hebben overleefd Echt? Wat heb je gezegd? Nou ja, dat, dat jullie veilig zijn. Heb je gevraagd waar die nu is? Aangezien hij weer vrij is? Nee. Nee, dat ben ik vergeten. Ik was geschokken. Ja. Dat schrikken, hè? Het moordenaartje is bezorgd. Ja. Dat had natuurlijk niemand ooit verwacht. Jezus! Johnny? Wat gebeurde er net aan tafel? John, ik weet dat je niet slaapt. Ik kan het gewoon niet hebben hoe Siem over Wilbert praat. Alsof het een stuk vuil is. Wat, dat is het toch ook? Het is zijn zoon, Aaron. Zijn vlees en bloed. En het is niet dat Siem zo'n waanzinnig goede vader is geweest. Hij heeft het wel geprobeerd. Maar dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Wat dan? Wilbert heeft hier gewoond. Een jaar. Wat? Hier? Heel 1989. Het meest idiote jaar van mijn leven. Tineke. Lieverd? Ja. Oh, slaap je al? Ik wilde nog zeggen dat het me spijt van vanavond. Ik, ik was gewoon geschrokken van Wilbert, die had gebeld. Ja. Sinds ik weet dat hij weer vrij is, ben ik gewoon... Het zit me gewoon niet lekker. Mm -hmm. Straks staat hij hier weer voor de deur. Wat, wat moet ik dan doen? En, en ik maak me zorgen om Joni en Janice. Om Joni eigenlijk vooral. Ja, ja. Ik begrijp het, lieverd. Maar je weet toch dat Joni het anders ziet dan jij dat haar band met Wilbert heel anders was. Dat is ook precies waar ik me zorgen over maak. Je moet echt proberen om het een beetje los te laten zien. Het is allemaal anders nu. Wilbert heeft zes jaar vastgezeten. Daar moet hij toch iets van geleerd hebben? Nou, toen Wilbert net zat, vertelde Rufus Koperslager... dat hij niet in gevangenissen gelooft. Dat je daar alleen maar een verrotter van wordt. Dat is maar een mening van één man. Hij had het uit de notities van Hitler. Ik bedoel, uh... ja. Dat hij die leest, zegt ook iets over hem. Huh? Ja. Ik zie dat het je bezighoudt, Sim. Je, je bent zo afwezig de laatste tijd. Het komt wel goed. Oh. En over Joni hoef je je echt geen zorgen te maken. Joni is verstandig. Ja? ja? Vind jij Joni verstandig? Ja, natuurlijk vind ik dat. Ze is gefocust op haar toekomst. Ze heeft net een stage bij een grote consultancy binnengesleept. Ze heeft een leuke vriend, waar jij ook gek op bent. Maak je nou maar geen zorgen, lieverd. Ja. Misschien heb je wel gelijk. Sorry. Ja. Ja, We Ga maar misschien. lekker slapen. Ja. U heeft geluisterd naar Bonita Avenue van Peter Bualda.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 Productie, Karin van Dis. Regie, Marlies Cordia en Vibeke van Sajer. Hoorspelfabriek. Met dank aan het Mediafonds en de NPO. Volgende week in Bonita Avenue. Wilbert heeft hier gewoond? Hier bij jullie? Je lult. Nee, Aaron. Was het maar zo. Jezus, Johnny. Wie iets wat je zorgvuldig voor me hebt achtergehouden. de verschrikkelijke periode voor jullie zijn geweest. Voor Wilbert was het ook niet leuk. Dat klinkt anders alsof hij de tijd van zijn leven had. Aaron, die jongen had net zijn moeder verloren. Komt in het perfecte gezinnetje terecht... waar zijn vader hem voor heeft achtergelaten. Hij was natuurlijk ook gewoon kwaad op zien. Ik snap niet waarom jij het zo voor die crimineel loopt op te nemen. Wat heeft hij gedaan? Joni... Ik had in die tijd bij Les Frans. Dat kreeg ik van Viviane Hiddink. Ik kom laude afgestudeerd op die, uh, die kenaal van Sartre. Weet ze ook alweer? De Beauvoir. Ja, die. Ah, ze was onwijs tuttig. Wel mooi, maar echt een tut. Spierwit, moedervlekjes. Echt zo'n gouvernante uit een film. Het was begonnen met haar sjaal. Die niet meer in de mouw van haar jas had gezeten. De week daarna greep Viviane in haar jaszak naar haar zakdoek...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 Jij bent flink aan de weg aan het timmeren of niet? Hoeveel scènes heb je wel niet gedraaid de afgelopen weken? Bobby? Een stuk of twaalf. Waarvan vijf bij ons op Coldwater. Hm. Dus dat moeten er ondertussen zo'n vijftienduizend op je bankrekening zijn bijgeschreven. Twintig. Maar het gaat niet om het geld, Joy. Het gaat om het oeuvre. Zeg, hoe ben jij eigenlijk begonnen in de business? Zeg maar. <lacht> Lang verhaal. Nou, ik heb de tijd. Nou. Ja. Oké, okay. kom. Ik wil iets laten zien.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 Zoek de website www.bonitaavenue.nl Nooit meer slapen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur bellen we met Gustave Peek. Hij heeft een verhaal voor ons geschreven. Een denkbeeldige pagina uit het dagboek van een persoon in het nieuws. Ik ben benieuwd wie die gekozen heeft. En we gaan het hebben over Boer en Biet. Het verhaal van een boer in de jaren zeventig... die zich inlaat met het langharige linkse tuig. En daar kwam dus de Groningse bietbeweging uit voort. En we gaan het ook hebben over Francis Bacon... want het meesterwerk van hem is te zien in de Nieuwe Kerk. Maar we beginnen met Maria Kraakman. Hartelijk welkom. Welkom. Dankjewel. Uh, u kunt haar kennen als uh, luisteraar van, van heel veel dingen, heel veel films waarin ze heeft gespeeld. Uh, en uh, van heel veel dingen. Op het toneel bij Oospool uh, in Arnhem, onder andere. Uh, binnenkort te zien bij de toneelschuur in Haarlem. Uh, Guernsey was een film, een heel groot succes. Il Flottant, wat uh, mm. langer geleden nog heel veel andere televisieseries gedaan. En binnenkort toneelgroep Amsterdam. Ja. Mm. Wordt door velen beschouwd als uh, een van de belangrijkste acteurs... die ons land op dit moment rijk is. Wauw. <lacht> het wordt, wordt beloofd, wordt er niet eens meer bij gezegd. Het wordt gewoon gezegd ronduit een van de belangrijkste ik begin maar met, met iets wat ik, wat ik in een ander interview was tegengekomen. Want dat, ja. dat doen interviewers nou eenmaal ja. teruggrijpen op iets wat je ergens gelezen hebt. En ja. dat was namelijk dat je helemaal niet van interviews houdt. <laughs> nee, dat, uh, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk. Ik hoop dat ik de goede dingen zeg en niet uh, mijn mond voorbij praat. Of, uh, of juist helemaal niks zeg. Of, uh, ik word er altijd toch wel een beetje zenuwachtig. Je, je mond voorbij praat, in welke zin? Nou, ja, dat ik ineens per ongeluk veel te persoonlijk word. Of omdat het gezellig is dat ik dan vergeet dat, uh, dat het later nog in de krant komt... of in een tijdschrift, of dat we op televisie zijn of op de radio. Een ontboezeming, zeg ja. maar. Ja. Is die dat ja. wel eens gebeurd, een ontboezeming waarvan je later dacht... oei. Ja hoor, ja, zeker. Ja. Nou, die kan je dan nu toch wel zeggen, want die heb je dan ook een keer gedaan. Nee, nee, nee, nee. dat nou ga ik ja, dan niet doen nee, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, het, hoort er, het hoort er wel bij, voor ja. een, voor een, zeker bij actrices. In, in alle genres, interviews die je kunt hebben... is, is bij de actrice, bij uitstek... Het persoonlijke altijd, het leidmotief van het interview op de een of andere manier. Ja, dat ja. maar of dat nou aan de actrice ligt of aan de interviewer, dat, dat is... Uh... Of de cultus rond, ja. rond de actrice, dat ja. het, dat het daarom altijd moet. Heb je daar een manier voor gevonden? Nee, nog steeds niet. Nee, ik probeer altijd wel me voor te bereiden op de vragen die je kunt verwachten. Maar ik heb, niet, ik heb nog niet een soort rol gevonden dat ik denk oh dit zo kan ik in interviews doen en dan blijf ik zelf een beetje buiten en dan weet toch iedereen net genoeg van me uh, en het beeld wat ik wil creëren zoals je dat tegenwoordig zo goed kunt doen dat je echt een beeld van jezelf kunt laten zien wat misschien niet echt uh, iets over jezelf zegt maar net genoeg of dat het net spannend blijft of... maar dat dus daar heb ik nou totaal niet in geslaagd tot nu toe nou, dat, is, dat is grappig. omdat je juist act, als acteur zou je, bedoel, zou een, rol, een rolletje erbij zou nog wel moeten kunnen? Ja, nee, niet hoor. Juist niet. Waarom niet? Om, omdat het echt moet zijn, toch? Nee, ja, omdat het ook niet anders kan. Omdat, ja, ik heb er ook gewoon geen tijd voor om, om daar ook nog eens over na te denken. En ik heb ook net niet genoeg interviews, moet ik zeggen. dat ik er echt handig in word. Ik kan me voorstellen dat als je, als je heel veel interviews doet, dat je dan op een gegeven moment. krijg je een soort, soort tweede natuur waarschijnlijk. of een soort olifantenhuid, dat je weet. Ja, een goed, goed instinct. Maar zo vaak doe ik het nou ook weer niet. Dus, dus ik trap altijd net weer in die val... van... Uh, heb ik nou weer te veel gezegd? Of, uh... Amerikaanse acteurs, dat is wat wonderlijk om te zien... dan zie je een interview met... Uh, met Brad Pitt of zo. Mm -hmm. die, die doet alsof hij de meest persoonlijke... ontboezemingen aan de interviewer... zijn beste vriend doet. Ja. En dan vervolgens zie je... verdorie op het andere kanaal exact hetzelfde interview... met een andere interviewer. Ja. Met exact dezelfde ontboezeming. Ja, knap, hè? En zelfs dezelfde ja. stilte en dezelfde knipper in zijn oog. Ja. ja, heerlijk. Lekker rustig. Lekker rustig, dan ben je <laughs> er vanaf. Ja. ja, maar kijk, ik ben Brad Pitt niet, hè? Ik bedoel, nee. hij, hij, hij zit de hele dag interviews te geven. Dus ik, ik begrijp dat wel, dat je, dat je dat doet op die manier. Hij speelt ook Brad Pitt waarschijnlijk. We hebben ook uh, uh, muziek uitgekozen. Want uh, we hebben nu net een hoorspel gehad. Dus dan moet er op een gegeven moment ook weer een, een plaats tegenaan. Met het thema acteurs. En uh, een van de dingen die we gaan draaien uh, heet dan ook Actress van, van Jim James. Ik las ook ergens dat je, dat je zelf ook af en toe als DJ optreedt trouwens. Ja, dat klopt. Ja, ik heb een, een duo samen met Mara van Vlijmen. Van, uh, die ken ik van theatergroep De Warme Winkel. En wij uh, draaien eigenlijk... Uh, op première feestjes en theatergala's. En uh, uh, ja, we zijn niet heel professioneel, moet ik er voor de eerlijkheid bijzeggen. Maar we vinden het heel leuk. Ik denk ook dat dat onze charme is. Maar nog geen ambitie in die richting? Nou, dat had ik wel. Ik had wel dat ik, omdat het even heel leuk was. We hadden één feestje gedaan. Nou, we waren zelf echt, echt heel erg enthousiast over En we dachten, nou, dit, dit wordt het. We gaan, ik zag eigenlijk mijn toekomst al dat ik gewoon drie dagen in de week. ...platen zou draaien en de rest zou ik gewoon uitrusten. En dan, uh, dan zou dat het zijn... ...voor de rest van mijn leven. Maar ja, dat... Uh, het heeft niet zo mogen zijn nee, tot nu toe. Nee, het heeft niet toe. zo mogen zijn, nee. Nou ja, Jim James is in het uh, dagelijks leven... ...frontman van uh, My Morning Jacket. En dit nummer komt van zijn solo-album... ...en heet heel toepasselijk Actress. Jim James, Actress heet het nummer. En dat is toepasselijk, want uh, Maria Kraakman zit hier. Zij uh, gaat in 2015 naar het toneelgroep Amsterdam. Is binnenkort uh, te zien met uh, LB's Who's Afraid of Virginia Woolf. Um, op de een of andere manier is aan jou gaan kleven... dat je, dat je goed bent in verstilde rollen. Hm. Dat, dat je zo'n goede, stille acteur bent. Dat komt ook Guernsey, denk ik. Omdat dat een hele stille rol was... waarin, waarin iemand zich afgesloten voelt van de rest ja. van... Van haar leven en daarom zwijgend ja. erdoorheen gaat. Nou ja, ook omdat Nanook niet heel erg van dialoog houdt. Nanook Leopold, de ja. regisseur. Ja, inderdaad, die, die, die vindt alles al gauw te veel. Dus die, die legt liever uit met beelden, die vertelt haar verhaal liever met beelden dan, dan met tekst. Dus ik had wel heel veel dialoog, maar er is ook heel veel uitgegaan in de montage. Maar ik denk dat het daar dus door komt dat. Uh, dat, dat, dat dat aan je is gaan kleven. Dat dat aan me is gaan kleven, maar op toneel ben ik nooit stil. Nooit stil. Nee. En dit zal ook geen stille rol zijn, want, want nee. het, het is een uit de hand gelopen avondje. Mensen krijgen ruzie, er, er ja. is drank in het spel, er, er, er gaan relaties kapot. Er wordt ja. gegild, er wordt gekrijst. Ja, ja maar Marta, dus de vrouw die ik speel, die is ook nogal luidruchtig van zichzelf. Een beetje, De volumeknop is een beetje stuk bij haar. Ik denk ook dat ze zichzelf niet meer zo goed hoort. Ze is gewoon luid, standaard. Dus nee, ik, dat is absoluut geen verstilde... Hoewel, je kan wel heel goed als anderen aan het woord zijn. Vind ik het wel altijd heel leuk om dan te, te kijken hoe je dan doorspeelt. Hoe je dan toch met stilte ook, ook weer heel veel kunt vertellen. Maar dat is uh, persoonlijk... Je, je moet dus eigenlijk volledig controle hebben over je eigen energie. Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, je kan niet zeggen van, weet je wat, ik gooi me er lekker in... en ik zie wel waar ik, waar ik uitkom aan het eind van de avond. Je moet het echt... Uh, zeker dit, dit, omdat het... Ja, het is eigenlijk één grote vechtpartij. Maar dat kan niet drie uur lang op hetzelfde niveau. Dus dat moet je heel zorgvuldig opbouwen met elkaar. Dus een, inderdaad, een hele grote controle hebben. Een heel lang licht houden bijvoorbeeld, heel lang. Niks aan de hand, niks aan de hand. Een goed groen masker op en, uh, en door. Voel je dat ook fysiek als je als je, je eigen energie aan het uh, bewaken bent? Als je, als je de beheerder van je eigen energie bent? Ja, ik voel het ook vooral als het niet lukt. Dan ga ik enorm met mijn armen zwaaien. dan ga ik ineens bewegen op de meest rare plekken waar ik nooit beweeg. Dat de energie moet ergens nog uit. En dan voel ik van: oh, het is nog helemaal niet. Ik zit nog niet in de goede versnelling voor deze rol. En uh, dat is met Marta extreem ingewikkeld, moet ik zeggen. Dat, is echt, uh, dat heb ik ook echt nog niet gevonden. De goede Om, energie. Ja, zodat je denkt: oh, nu, ja, nu zit ik lekker in, in dat personage. Dat, uh, dat is echt nog wel een, uh, een zoektocht. Nog steeds. Gisteren was de, de bioloog Thijs Goldschmidt hier te gast. Die had het over overspronggedrag. Dat, dat je al energie hebt, hebt aangewend om de straat over te steken. Maar ineens springt het stoplicht op rood. En dan ga je aan je hoofd krabben. Omdat die energie toch ja. ergens naartoe moet. Ja. Dat is natuurlijk de, iets wat je als acteur ook heel vaak kunt gebruiken. Dat, dat ja. soort ongemak. Ja, dat klopt. Ja. Maar het is ook heel vaak... Het ongemak van de acteur is niet per se heel interessant. Dus het is... Het gaat om het ongemak van het personage. Ja, ja en het ongemak van de acteur dat zit mij altijd heel erg in de weg nog. Dan, dan doe ik allemaal dingen die, die, die, die ik ben, die persoonlijk zijn. Uh, gekriebel aan mijn neus of weet ik veel. Maar dat is allemaal niet gekozen, dat is ongericht. Dat, uh, dat heeft nog niet zoveel met het spelen van, van die rol te maken. Dat is allemaal Maria. Maria Kraakman die zichzelf nog een beetje in de weg zit. Je zegt ik zit mezelf nog in de weg, ik heb het nog niet gevonden. Dat kan, het, het zijn ook repetities. Mm -hmm. um, Komt het altijd van tevoren dat je denkt, nu ben ik er klaar voor? Of moet je ook wel eens de planken op, terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent? Uh, ik heb meestal op de valreep, ben ik er wel. Dan komt het wel goed. Als het ook moet. Ja, ja. Dat, het is me nog niet echt gebeurd. Ja, misschien heel vroeger, toen ik net klaar was met school. Heb ik wel eens in een stuk gestaan dat ik echt dacht, ik weet helemaal niet hoe ik dit moet doen. Maar dat, is, dat was maar één keer. En dat was ook niet heel... Groot verder, Dat was ergens intern. Dus dat was niet zo heel erg. Maar dat is wel een naar gevoel. Dat je denkt, ik weet helemaal niet. Ik ben helemaal stuurloos. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar dat, sindsdien heb ik dat niet echt meer gehad. En weet ik wel ongeveer. Ik ben er klaar voor. Ik kan het ja, aan. Ja, is het toch ja. eng? Ik vind het nu nog heel eng. Ja. We hebben vandaag voor het eerst een, een doorloop gedaan. Dus het maar hele als stuk. Het, als de première daar is en je moet, je moet voor die zaal gaan staan. Het podium op. Is het dan eng? Ja, of? doodeng. doodeng. Ja. Nog steeds? Ja, altijd. Ja, echt. Dat is. Uh... En het lijkt ook wel hoe ouder ik word, hoe enger het wordt. Ik heb, ik heb niet meer. Vroeger had ik gewoon een soort energie van. Nou, fuck you. Ik ben, ik ben gewoon die en die en ik kom daar vandaan. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. Kom eraan, ja. <laughs> ik kom erop. En uh, dat heb ik minder en minder. Gek genoeg. Nou ja, misschien is het ook wel niet gek. De jeugdige overmoed is er vanaf. Ja, die, die moet is je klaarmaken. Ja, en. Uh... Ik heb ook steeds minder goed geheugen. <lacht> het lijkt wel of ik 60 ben. Nee, maar Ik merk ook echt dat ik met tekst leren en zo. Alles gaat gewoon net. Het is allemaal net. Uh, het gaat niet meer zo. Ik moet het echt trainen. Ik moet mezelf echt. echt uh, ik moet harder werken. Soldaten, ik, uh. Sommige soldaten schijnen altijd een bijbeltje op zak te hebben. Of zoiets. En als een soort talisman. Wat ze geluk brengt. Heb jij, heb jij rituelen? Um, nee. Nee, Niks. helemaal niet. Nee, Ik probeer dat altijd niet te doen omdat ik dat zo uh, krampachtig vind. Ik probeer eigenlijk gewoon te doen wat ik op dat moment voel waar ik zin in heb. Ja, ik doe wel altijd mijn stem opwarmen... en eventjes uh, zo je, je kleine mechanisme heet dat, je spraakmechanisme. Uh, maar dat is toch een ritueel? Ja, maar dat, dat zie ik niet als een ritueel, dat zie ik als opwarming. of dat, dat is gewoon noodzakelijk. Maar ik heb geen dingen dat ik denk, ik moet dit gedaan hebben... want anders kan ik niet op. Dat heb ik allemaal niet. Dat soort bijgeloof. Ik vind zeg maar opwarmen hoort gewoon bij, bij mijn vak. Dat zou ik niet als een ritueel benoemen. Ik zei net dat, dat over jou wordt gezegd dat je, dat je echt bij de absoluut grootste hoort die er zijn op dit moment. En een ander ding dat over jou wordt gezegd is dat je de lat onmogelijk hoog legt voor ja, jezelf. Ja, dat klopt. Nooit hoog genoeg. Ja, dat is wel waar. En ook voor de mensen om je heen daarmee. Maar dat, dat, het, ja. dat het soms echt bijna vormen aanneemt. Dat mensen denken, nou ja, kom, je bent er wel. Nou ja, maar dat... Uh, ja, toch vind ik dat, dat niet. En uh, zal ik dat altijd blijven doen? Ja, dat, dat zit gewoon in me. Ben je ooit tevreden? Uh, nee, nee. Ik, ik was een keer tevreden en toen was ik ook, ben ik ook meteen gestraft. Toen, dat, dat ik ook dacht, ja, nee, ik ben te snel tevreden geweest. Het was nog niet goed genoeg. En ik, ik, ik vond het al leuk genoeg wat ik allemaal deed. Dus wat, ik, wat was de straf dan? Nou... Dat je merkt dat het helemaal nog niet zo heel erg aankomt. Wat je, wat je, terwijl je zelf dacht, oh dit is, dit is wel heel wat. Maar dat het toch niet... Ja, toch niet. Me, het, waar dat... merk je dat aan? Dat het, dat het publiek het niet trekt? Ja, of dat, dat ik vooral heel veel plezier heb in spelen. Maar dat het nog niet betekent dat het goed is. Of dat het aankomt wat, je, wat de voorstelling moet zijn. Dat je niet geloofd wordt. Ja, nou wel geloofd wordt. Maar gewoon dat het nog niet genoeg zeggingskracht heeft. Dat het te licht is. Of kijk, spelplezier is onwijs tof om naar te kijken. Dat is heel leuk. Maar er is nog wel meer. Of en ik, uh... ja, het is niet plezier alleen wat het. Uh... Waarmee je prijzen wint. Ja. Je hebt ja. uh, al heel wat belangrijke prijzen gewonnen. Gouden Kalf, uh, Leopold Door. En ik kan er nog wel een paar noemen. En Leopold door. Hoe voel je dat ding? Ja, de, de, de Le Leopold. Een de, Theodor. De Theodor was het. Oh ja, Theo en de, de Leopold is weer een ander. Is het ook Leopold? De, ja, de nee, maar er was ook nog een, een prijs ooit. Die, die, uh... Nou ja, anyway. Oh ja, okay. je, je hebt een hele prijzenkast vol. Ik, ik ken de namen er niet van, maar... Uh... <laughs> Jezus. Geef niet. Doet dat je dat dan veel? Zijn dat dan de momenten dat je denkt... Oh, nou ja. <clears throat> nu ben ik wel tevreden. Uh, nee, want dat is, dat is een heel leuk extraatje, zeg maar. Die prijzen. Die hebben wij niet bedacht. Die... Uh... Die hebben andere mensen verzonnen en die krijg je dan. En, en dat is, dat is superleuk. Dat is te gek. En, en daar geniet ik heel erg van. Ik vind het ook heel leuk om te winnen. Ik kan het ook iedereen aanraden. Maar het is niet zo dat ik dan denk... Zo, nu kan ik het. Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker daarna. Omdat het lat ook gewoon meteen... Er, ook, er kleven ook meteen verwachtingen aan. En uh, ook van mezelf natuurlijk weer. Maar ook van anderen misschien. Dat je, dat je nog... Ja, dat je het allemaal weer waar moet maken. Dus, we, we hadden het net over dat, dat interviews met acteurs altijd heel persoonlijk worden. En dan gaat het over, uh, nou ja, wil je kinderen, wil je geen kinderen? Hoe gaat het in de liefde? Mm -hmm. uh, ja, ben je nog gelukkig? Dat soort dingen. Maar wat ik in essentie zou willen weten, is, is wat drijft iemand? En in mm -hmm. dit geval, wat drijft jou? Om, om de lat zo hoog te leggen, om zo hard te werken, om, om nooit tevreden te zijn. Wat is uiteindelijk de, de kracht daarachter? Goeie vraag. Daar heb ik zelf nog niet eens over nagedacht. Um... Is de glanzend voorland iets wat je wil bereiken... of is, is het gewoon een angst om in een refijn te donderen? Ja, misschien is dat het wel. Ja, dat ik, dat ik denk, ik kan dit. Dit is wat ik kan. Ik kan toneel spelen. Dus dan wil ik niet mezelf teleurstellen... of mensen teleurstellen... of het, het fout doen of het slecht doen... Het is toch een beetje dat je een tekening maakt... en dat laat zien aan je juf of zo. En dan wil je gewoon dat ze het mooi vindt. Dat ze het een mooie tekening vindt. Dus ja, ik denk misschien is dat het wel, ja. Waarom om door de dat man ik denk, te vallen. Als, ja, want als ik dat niet heb... Ja, wat moet ik dan? Dat is het misschien wel. Wat moet ik dan nog? Hoe bedoel je, wat moet ik dan? Dan heb je geen betekenis in het leven... als je niet die bevestiging van anderen krijgt. Ja, misschien wel, ja. Ja, dat zou best kunnen. Maar nogmaals heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Jij bent, jij bent de eerste die dat nu aan mij vraagt. Ja, het, het klinkt dus... als een abstracte vraag. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op hun eigen manier zich afvragen. Van, van uh, waarheen, waartoe of, of wat moet ik met het leven. En dan, ja, dan is het soms zo aardig als je dat van iemand anders hoort. Wat, ja. wat hem of haar ja. drijft. Ja, ja, zingeving natuurlijk. Ja, zingeving klinkt ja, meteen... Maar dat is lekker dan... algemeen, hè? Ja, dat, dat klinkt meteen ook ja. een beetje vaag over, over een als en dat ja. soort dingen misschien. Ja, goed, ik doe het gewoon heel graag. En, maar ik wil het ook heel goed doen. Ja. Dat, uh, dat wel. Maar ja, misschien... Uh, ik zou het best wel wat losser kunnen laten, hoor. Maar het is ook niet zo dat ik s'avonds nog... Kijk, als ik klaar ben en ik ga in de trein naar huis... Dan ben ik klaar. Dan ga ik niet s'avonds nog stiekem in mijn tekst kijken. Of dat nog even oefenen. Of ik neem het wel mee, maar meer ik, ik maal er een beetje over, maar wel op een rustige manier. Het is niet zo dat ik nog in die zin heel ambitieus ben. Dat ik. Uh, Je laat het wel los. Maar jouw liefde, jouw los, liefde ja. is ook een, een acteur. Ja, ja dus, dus in die zin zijn jullie thuis ook altijd met. Ja, maar we hebben het er niet, hebben zo, uh, niet zo vaak over. Niet, niet heel vaak. nee. Ik vind het ook eigenlijk het leukst om het niet te vertellen. Soms verklap ik wel eens iets. Maar ik vind het leukst... omdat hij... pas ziet als het af is. En is hij is dan als, als medeacteur... hard in zijn kritiek? Nee, Dragan is heel lief. Heel stimulerend altijd juist. Hij is nooit hard. Hij is juist heel erg... Uh, ook in het kijken. Hij gaat altijd op de eerste rij zitten... en heel enthousiast kijken. Het is echt een leuke kijker. Het is leuk om voor hem te spelen. Omdat hij in principe... Enthousiast is en niet uh, achterover gaat zitten met zijn armen over elkaar. Van nou, laat maar eens zien wat jullie ervan gemaakt hebben. Dus het is juist heel leuk. Het stuk Who's Afraid of Virginia Woolf gaat natuurlijk uiteindelijk over, uh, over een relatie. Over een relatie die ongezellig wordt. Over heel veel dingen. Maar het gaat <lacht> ook over, over mensen en hun dromen. Juist over wat mensen drijft. Ja. Eigenlijk. Ja, ja over uh, ja Martha. Er wordt oh, is wel eens over Martha gezegd. Dat vond ik een mooie zin. Uh, in het Engels is dat. She needs the illusion of being a mother. En dat vond ik een heel mooi, een mooie omschrijving voor Martha. Dus die, uh, die de illusie nodig heeft dat ze, dat ze een moeder is of zou kunnen zijn. En, om het leven zin te geven om ja, iets, iets te hebben om ja, voor om te Ja, om die leven. relatie zin te geven. Om, um, George benoemt het als een paardendeken voor hun relatie. Dus uh, de, de illusie van het kind. Uh, dat vind ik een heel mooie... Uh, Mooi thema. Mooi ja. thema, ja. Dat raakt me wel. Vanaf uh, eind deze maand is het uh, te zien bij uh, Oostpol... in samenwerking met de toneelschuur in, in Haarlem. Dank dat je te gast wilde ja. zijn, Maria Kraakman. Het uh, was Graag leuk uh, om, om met je te praten. En heel veel succes met uh, Who's Afraid of Virginia Woolf. Dank je wel. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van... Uh, nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. Daarin nog heel veel meer andere dingen. Onder andere een verhaal van Gustav Peek via Twitter at NMS. Graag tot zometeen. Op Radio 1